Ik zal, inshallah ook in het kort een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. Ik ben begonnen door te zeggen dat het verschil tussen iemand die kennis heeft en iemand die onwetend is en tussen iemand die achterloos is ten opzichte van zijn heer en iemand die zijn heer gedenkt zit hem namelijk in het aanbidden van je heer. En het overtuigd zijn van de waarheid van de islam. In het Arabisch heet dat el-yaqeen. al el yaqeen beste mensen. Yaqeen staat namelijk voor overtuiging. Rotsvaste overtuiging. al yaqeen beste mensen. Ten opzichte van het geloof. Is net als de ziel ten opzichte van het lichaam. Zo belangrijk is el beste mensen. En Allah subhanahu wa ta'ala prijst degene... Die in het bezit zijn van jachim. Hij zegt. Ja Wij maakten hen tot imams. Tot leiders. Die uitnodigen naar onze zaak. Wanneer zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Toen zij geduld toonde. En toen zij overtuigd raakten van onze tekenen. Twee voorwaarden. Geduld en overtuigd raken van de tekenen van Allah subhanahu wa ta'ala. De mensen die in het bezit zijn van yaqeen. Zijn de mensen die in het bezit zijn van succes. Dat zegt ook Allah subhanahu wa ta'ala. Aan het begin van surat. Al als hij spreekt over de godsvruchtigen. Als hij spreekt over degenen die geloven. In het ongeziene. Als hij spreekt over degene die het gebed verrichten. Wat zegt hij uiteindelijk. Dat zijn degenen die zich op de leiding bevinden. Op de weg van de leiding bevinden. En dat zijn degenen die in aanmerking komen voor succes. Dus succes gaat gepaard met el Sommige geleden hebben gezegd, el is de ziel van de daden van het hart. En de daden van het hart vormen weer op hun beurt de ziel van de daden van de ledenmaat. Zo belangrijk is el Als el het hart bereikt, wat gebeurt er dan? Dan wordt het hart opgevuld middels het licht van Allah, subhanahu Taala. Middels de liefde voor Allah, subhanahu wa ta'ala. Middels de vrees voor Allah, subhanahu wa ta'ala. Middels het vertrouwen in Allah, subhanahu wa ta'ala. Middels dankbaarheid jegens Allah, subhanahu wa ta'ala. En ga zo maar door. Als een yaqeen het hart bereikt, dan zal het goed gesteld zijn met het hart. En beste mensen, deze yaqeen, Allah subhanahu wa ta'ala, wil... Dat wij deze yaqeen nastreven, Dat wij er alles aan doen om het niveau van de yaqeen te behalen. Daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala over zijn profeet Ibrahim. Hij zegt dat wij hem de tekenen van de hemelen en de aarde lieten aanschouwen zien. Waarom? Zodat hij uiteindelijk zal behoren tot degene die overtuigd zijn. Dat betekent niet... Dat Ibrahim niet overtuigd was, nee. Maar het betekent dat hij nog meer overtuiging zal krijgen. En Ibrahim was een symbool. Een symbool als het gaat om overtuiging, als het gaat om yaqeen. Ibrahim was het boegbeeld als het gaat om yaqeen. Waarom? Hoezo? Zou jij je afvragen? Omdat Ibrahim, ons laat zien wat el yaqeen inhoudt. Er is geen opdracht die hij van zijn heer heeft gekregen, of hij heeft deze nageleefd. Of hij is deze nagekomen. Zelfs toen hij de opdracht kreeg om zijn eigen zoon te slachten. Zelfs dan aarzelde hij niet. En hij zei tegen zijn zoon, mijn zoon, ik zie in een droom dat ik jou moet slachten. En het is die jakeem die hem standvastig heeft gemaakt. En die hem niet deed twijfelen aan de opdracht van zijn Heer. En wat zei zijn zoon, die ook behoorde tot degene die overtuigd waren? Hij, Hij zei, mijn vader, doe hetgeen wat jou wordt opgedragen. Je zult mij als een geduldige treffen. Als het gaat om de opdracht van Allah, subhanahu wa ta'ala. Zij onderwierpen zich beide aan de wil van hun Heer. Dat is overtuiging, beste mensen. Dat is hoe het hoort te zijn. Dat is wat Allah van ons verlangt en wat Allah van ons wil. Hij wil niet dat wij aarzelen als het gaat om zijn voorschriften. Gelijk doen, onmiddellijk doen. En als wij een blik werpen op de generatie van de metgezellen, dan kunnen wij aanschouwen hoe het daadwerkelijk hoort te zijn. Want zij waren mensen van overtuiging. En zij kunnen ons leren hoe het is om liakien te hebben, om overtuigd te zijn. Ik neem als voorbeeld Abu Bakr radiallahu anhu. Toen Korees naar hem toe ging en ze zeiden tegen hem, O Abu Bakr, moet je eens goed horen. Jouw vriend, dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beweert deze keer dat hij in één nacht is afgereisd naar Beter Maqdis. Vervolgens is hij opgestegen naar de zevende hemel En hij keerde terug allemaal in één nacht. Het is alsof zij tegen hem zeggen, Abu Bakr, geloof je hem nog steeds als je dit hoort? Wat zei Abu Bakr? Als Mohammed het heeft gezegd, dan heeft hij de waarheid gesproken. En daarom wordt hij ook de waarachtige genoemd. Als Mohammed het heeft gezegd, dan heeft hij de waarheid gesproken. Hij twijfelde niet. Geen seconde. Waarom? Want hij behoorde ook tot een muqinim. Tot degene die overtuigd waren van de boodschap van hun heer. En dat is wat onze oma vandaag de dag nodig heeft. Onze mate van overtuiging, van yaqin... Is ontzettend laag. Is ontzettend zwak. Als wij erin slagen. Om deze jakien weer op te krikken. Op een redelijke niveau te brengen. Als wij erin slagen om onze harten weer afhankelijk te laten zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. En ons alleen maar te richten tot Allah subhanahu wa ta'ala. Als wij erin slagen om weer uit te kijken naar hetgeen wat Allah voor ons heeft gereed gemaakt. Klaar heeft gemaakt. Dan past beste mensen. Dan pas zullen wij in aanmerking komen voor succes. Dan pas zal het beter gaan met deze oma, met deze gemeenschap. We zouden weer moeten uitkijken naar hetgeen wat Allah voor ons heeft gereed gemaakt. Zoals ook de metgezellen dat deden. Sommige metgezellen moet je je voorstellen. Als je het leest, dan kun je het bijna niet geloven. Sommige metgezellen, tijdens het voeren van oorlog, tijdens het voeren van strijd, tijdens het vechten, omdat zij... Zo intens geloofde in het paradijs. Zij ruikte de geur van het paradijs. Zij ruikte de geur van het paradijs. Zoals Enes Nunnabr. Toen iedereen wegvluchtte tijdens de slag van Urud. Werd er tegen hem gezegd. Enes het is afgelopen. Ga weg. loop weg. Wat zei hij? Hij zei kan niet. Want de geur van het paradijs komt mij tegemoet. Vanuit de kant van Urud. En hij ging erop af. Uiteindelijk werd hij gebleven. Hij werd gedood. Nee, hij ging het paradijs tegemoet, zeg ik. Gedood, door zaar, Maar hij ging het paradijs, de geur van het paradijs, tegemoet. Amr al-Nujamur, een ander voorbeeld. Een prachtige man. Maar hij was man. Hij liep man. Maar toen hij vernam dat er een oproep was om te gaan vechten, om te gaan strijden, heeft hij zich aangemeld. Toen werd er tegen hem gezegd, ja Amr, je bent iemand met een gebrek. Je bent mank. Allah, subhanahu wa ta'ala, heeft je vrijgesteld van jihad. Je hoeft niet mee te vechten. Wat zei hij op dat moment? Hij zei, bij Allah, ik hoop met deze manke voet van mij het paradijs te betreden, binnen te gaan. Dat zei hij, Amr ibn jamuh radiyallahu anhu. En de profeet die zei, ik zag hem in een droom. Hij zag hem dus in een droom, terwijl hij in het paradijs liep. Maar hij was niet mank, zei de profeet. Natuurlijk niet. Allah, subhanahu wa ta'ala, heeft hem genezen. Heeft al zijn gebreken en mankementen weggenomen. Waarom? Vanwege zijn jakeen, zijn overtuiging. De jakeen die deze mensen in zich hadden. En die wij kwijt zijn. En misschien wel nood hebben gehad. Deze jakeen heeft van deze mensen bergen gemaakt. Bergen, werkelijk bergen. Die jij niet kan verzetten, die niemand kan verzetten. Bergen die voor niets terugdijnsen. Bergen die voor niets en voor niemand prosterneer, behalve voor Allah Behalve voor Allah, subhanahu wa ta'ala. Hoe komt dat? Door hun jachin, beste mensen. En tot slot heb ik een prachtig verhaal. Ter illustratie van de overtuiging van een verzameling mensen. Heb ik een prachtig verhaal aangehaald. Namelijk het verhaal van de tovenaars van Firouw. Zij werden opgeroepen door Firouw om de strijd aan te gaan met Musa, alayhisselaam. Maar toen zij zagen hoe de stok van Musa, veranderde in een echte slang. Een gigantische slang die alles opat, die alles opvrat. Wat deden ze? Zij prosterneerden voor hem keer, onmiddellijk. Want zij wisten dat deze zaak niet afkomstig kan zijn van tovenarij, van shayateen. Deze zaak is afkomstig van Allah subhanahu wa ta'ala. En wat zei Veraan daarna? Toen zij prosterneerden, hij zei: Van ik zal jullie hiervoor straffen. Dat jullie in hem geloven zonder mijn toestemming. Alsof zij toestemming nodig hebben om te geloven in hun heer. Maar ik zou jullie hiervoor straffen. Ik zou jullie aan de bomen kruisen. Ik zou jullie voeten en handen afhakken. En ga zo maar door. Maar toch, deze mensen waren zo volgeraakt van yaqeen, van iman. Dat zij riepen, doe maar wat je wil. Het boeit ons niet meer. Wij geloven namelijk in onze heer. Dat is het enige wat telt. En het kan zijn dat jij een oordeel over ons kan vellen. In het wereldse leven. Faqdi ma Inna taqdi het Het kan zijn dat jij een oordeel velt over ons. Maar jouw oordeel is beperkt door het wereldse. want de dag des oordeels. Het is Allah die oordeelt. En niemand anders. En uiteindelijk werden zij gedood. Werden zij gekruisigd, Maar ze hebben volgehouden. Waarom? Omdat Liyaqeen hun hart heeft bereikt. En als Liakeen het hart bereikt. Dan telt niks meer. Behalve Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala. Om ons tot diegene te maken. Wiens harte voorraken van iman. Wiens harte voorraken van yaqeen. Wiens vol voorraken van overtuiging. Wiens harte voorraken van touheed. En zodat wij uiteindelijk met z'n allen. In in het paradijs belanden. subhanahu wa ta'ala.